In het zuidwesten van Engeland zijn de resten van een Romeinse villa ontdekt. De bewoner van een huis in het graafschap Wiltshire stuitte bij verbouwing van zijn schuur op een mozaïekvloer. Een oude stenen bak met geraniums bleek een Romeinse sarcovaag te zijn. Engelse oudheidkundigen zeggen dat het de resten zijn van een bijzonder grote Romeinse villa die tussen 175 en 220 na Christus moet zijn gebouwd. In de Grand Prix van China is Formule 1-coureur Max Verstappen geëindigd op de achtste plaats. In het eerste deel van de race reed hij in de achterhoede, maar later kon hij gaan inhalen en WK-punten pakken. De Grand Prix van China werd gewonnen door de Duitser Nico Rosberg. Voor het eerst in de geschiedenis hebben de Nederlandse turnmannen zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Op het kwalificatietoernooi in Rio streed het zestal met acht landen om de laatste vier teamtickets. De Nederlandse ploeg, met onder andere een Epke Zonderland, werd derde en sleepte daarmee een ticket in de wacht. Het weer nog geregeld zon, maar vanuit het noordwesten meer buien. Het wordt 9 tot 11 graden. Na het weken einde droog en geregeld zon. En in de loop van de week wordt het 15 graden of meer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat Viede tussen Naarden en het Muidenberg. 6 kilometer met een half uur vertraging. Er zijn werkzaamheden, alleen de wisselstrook is open. Verkeer vanuit Amersfoort kan beter omrijden via Utrecht. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Vinkenveen en Oude Kerk aan de Amstel over 8 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht en Nieuwe Rijn 4 door een politieonderzoek. Twee rijstroken zijn dicht. A6, Ladystad richting Muiden tussen Almere Haven en het Muidenberg 6 door de werkzaamheden op de A1. En bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom bij Hillegom 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zij deed van ons allebei, maar een van val, moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Zij van jou, CD deed van mij. Zij deed van ons allebei, maar een van val, moeder. Van mijn moeder, dus van mij. Dus van mij, dus van mij. We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 Lots of love and emotion, but most of all, tell you about it. Good loving and devotion. She must go out for the evening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 What? Side. try to put one foot in Eden.